Ja, Hans Peter Janssen, proficiat met je rol in Evita. Een belangrijke rol, denk ik, bij Music Hall. Ja, het was voor mij ook een verrassing. Sowieso is die, die rol van Perron iets dat mij wellicht, denk ik. Ik heb ooit de kans gekregen om dat in Londen te doen. Ze hadden mij daarvoor gevraagd, maar toen was ik bezet met andere zaken. En ik kon ook het kon wel jammer, maar het was ook heel kort bij. Ik moest eigenlijk een week later al in Londen inspringen. En dat was niet haalbaar, want ik kende de rol nog niet. Maar toen dacht ik, ja, misschien moet ik dat toch wel eens doen. Dan ken ik die rol, moest dat moest dan nog eens gebeuren. Het is vokaal gezien niet zo'n ontzettend grote uitdaging, maar ik uh, kan er toch wel mijn eind kwijt, denk ik. En uh, ja, ik ben heel blij dat ik dat samen met, uh, met Anne kan doen. We hebben ook al heel lang niet meer samengewerkt. Dat is toch ook al van, van Dracula geleden, dus uh, ja, dat is al zeker tien jaar of zoiets. Hè? Er is nu onlangs bekendgemaakt dat Hans-Peter en ik dan Peron en Evita zullen spelen. En die respons daarop was echt heel tof. Vanaf volgende week uh, repeteren we drie weken aan Evita. Dus dan ga ik al zo een klein beetje een beeld krijgen van wat het gaat worden. En dan liggen we heel de zomer stil en dan pikken we terug op eind september. Het lijkt precies of dat Music Hall teruggrijpt naar de oude formule. Naar de echte musicalsterren die dat musical gestudeerd hebben. En meer afstand nemen van een BV die eigenlijk niet kan zingen. Die had ze nog vol een bak moeten opleiden. Uh, op een podium zetten. Ja, witte. ik ben voorstander van de juiste persoon in de juiste rol. En daarom moeten wij ook altijd auditie doen. Maar ja, soms denken productiehuizen en terecht. Want het is geen evidente tijd om uit de kosten te geraken en om uh, de mensen naar het theater te krijgen. Het is gewoon een feit dat, of je nu een bekende naam instaat of niet, dat maakt je kaartenverkoop niet zoveel groter... Dus ik ben heel blij dat dat niks meer uitmaakt. Dat is heel tof voor ons, dat, dat de mensen echt zo naar de kwaliteit willen gaan terug. Ja, hoe is dat samenwerken met Anne van den Broek? Uh, hoe voelde dat aan voor jou? Tien jaar geleden bedoel je, dat was haar allereerste uh, grote rol eigenlijk in, in een musical. En, uh, dus ik heb, mag ik zeggen dat ik het begin van haar carrière heb meegemaakt en dat, dat klikte heel goed. Dat was ook een rol waar ze heel snel dood in ging. maar <laughs> ik herinner me alleen maar positieve dingen. Heel opvallend, uh, Music musical blijkt uh, meer uh, terug te ...gaan naar de echte stag in hun casting... ...en in mindere mate naar de BV's die dat... ...ze nog snel even een zangopleiding geven. Um, hoe voelt dat als stag uh, dat je dat vaststelt? Ja, als musicalzanger... Vind ...het ster vind ik een uh, heel vreemd woord... ...maar um, als musicalzanger vind ik, ja, vind ik dat toch wel uh, goed... ...dat we zoveel mogelijk met mensen werken die, die, het, die het vak eigenlijk kennen. en Zeker als je... ...stel dat we daarmee op tournee zouden gaan bijvoorbeeld... ...dan uh, het is het toch beter met mensen te werken die, die weten wat dat inhoudt... ...om, om, om, om, om regelmatige... Uh, Wijze die, die, die rollen telkens te vervullen. Dat is ook een heel ander gegeven, denk ik. Als je een, een, een voorstelling lang kan spelen, dan, uh, dan is het toch beter met mensen te werken die, die weten hoe het in zijn gang gaat. Ja. Er is natuurlijk ook iets voor te zeggen, voor, je hangt altijd af van, van die, de antiketten die verkocht worden. Hè. Dus uh, Op zich heb ik daar geen grote problemen mee. Als ze mensen binnenhalen die, die wat bekender zijn, als ze maar hun, hun, hun vakken hebben, als ze maar goede dingen neerzetten, dan heb je daar eigenlijk geen problemen mee. Wat ook uh, typisch is aan jou, dat je zowel populaire cultuur hebt gecombineerd met uh, highbrow culture. Als we dan naar uh, Fabre bijvoorbeeld kijken, hoe zit het daarmee? Want, want ik heb de indruk dat het dit seizoen iets meer populair is dan uh, highbrow. Ja, wat is highbrow natuurlijk? Hè? Um, op het ogenblik misschien wel, ja, maar dat, dat is gewoon toevallig. Hè? Ik, ik kijk gewoon wat er, wat er op mij afkomt en uh, waar ik mij toch wel ergens goed bij voel om, om te doen. Je merkt toch dat er, dat er met de huidige cultuur dat er meer gesprokkeld wordt. Hè? Er, komt, er komen van alle soorten dingen eigenlijk op mij af. Maar allemaal korte, korte projecten eigenlijk. En die afwisseling vind ik, vind ik wel tof. Of dat er dan highbrow, zoals jij dat noemt, zal op mij afkomen. Ja, dat zien we dan wel. Dat, uh, maar inderdaad, ik denk dat dit seizoen een beetje meer, meer, meer populair is, laten we zeggen. Maar met Ambras bijvoorbeeld is dat dan weer niet. En er zijn nog een aantal dingen die op mij afkomen, waarvan ik nu nog niet al te veel kan zeggen. Het blijft een gezonde mix, denk ik. En ik heb dat ook nodig, want ik wil, ik wil allebei die dingen blijven ontdekken. Zowel de klassieke muziek als de moderne klassieke muziek, als musical, als, en concerten eigenlijk. Ik, ja, de afwisseling. Die vind ik het vind ik beste. Je was zelf aanwezig ook op de viering van 30 jaar musical Koninklijk Ballet van Vlaanderen, musicalafdeling. Het was eigenlijk positief, hè? zowel Studio 100 als, als nog een aantal andere actoren. Zeiden van, kijk die tax shelter komt eraan, 2017, er gaat veel meer op een podium komen. Musical gaat ho hoogstwaarschijnlijk herleven. Heb jij ook dat gevoel dat na 2017 toe, dat je dat er audities, dat er veel meer uh, op, de, op de planken misschien gaat komen? Dat weet ik niet. Ik ben altijd de laatste die iets hoort van een auditie. <lacht> Tegen mij vertellen ze dat nooit hoor. <lacht> dus ik ben altijd van mening van... Als ik het moet weten, als het iets voor mij is, zal ik het wel te horen krijgen. Als ik nu hoor wat er hier in het facultheater allemaal komt spelen, dan denk ik wauw. Nu, ik moet zeggen dat ik tegenwoordig heel veel affiches zie van musicals, maar ook heel vaak semi-professionele, waar wel... Professionele mensen instaan, maar dat eigenlijk amateurproducties zijn. En soms denk ik van zetten de mensen misschien op een verkeerd been. Omdat we moeten musical echt zo wel professioneel blijven aanpakken, vind ik. En, en uh, zo de, de huizen als uh, Studio 100, uh, Judas Theaterproducties en, en Music Hall, dat zijn zo de grote spelers wat betreft de musical. Die moeten gewoon terug. Uh, Heel veel subsidie krijgen, want anders kan je die dingen gewoon niet maken. Dan moet je naar, naar kleinere producties en af en toe moet je de mensen toch ook eens verwennen met een Westend-waardige of een Broadway-waardige productie. Ik vind uh, ja, dat vind ik toch wel belangrijk dat je zo al die verschillende facetten van, van musical kan laten zien. Zowel de grote kaskrakers als de, als de kleinere mu muziektheaterproducties. Uh, ja, dat is moeilijk om te zeggen. Nee, maar Er worden precies toch wel een aantal dingen aangekondigd. Dan, is het, uh, dan moeten we nog altijd natuurlijk zien of, of die effectief ook doorgaan. Dat, uh, dat is toch altijd afwachten. Ik weet niet of, in hoeverre zij dat die grote producenten afhangen van, van inderdaad die dagselteren. Of dat dat uh, effectief verwezenlijkt wordt. Maar uh, ik denk dat er misschien wel inderdaad een, een idee van dat er weer een aantal dingen zullen, zullen komen. Maar op welke manier... Ja, het is, nog, het is sowieso nog even afwachten. Hè? Het is ook afwachten met wat de, wat de structurele subsidiering betreft. We, we weten ook nog niet met Jura's Theater wat er, wat er effectief zal gebeuren. Ik zou toch nog even afwachten, ja. Wat brengt uh, naast Evita jou nog uh, in 2016-2017? Uh, heel veel concerten eigenlijk. Ik sta hier ook in het facultheater in Hotel Vokal. Dat zijn zondagmiddagconcertjes. En in maart ga ik een, een uh, concertje doen met Nederlandstalig repertoire, ook eigen nummers en zo. In een heel toffe bezetting. Uh, nieuwe arrangementen maken. Daar kijk ik ook heel erg naar uit, want ik zou dat dan graag nog heel vaak spelen, dat concert. Mijn jaar zit zo goed als vol. Ik ben heel blij. Ik doe een hotel vocaal en ik doe op het einde van het seizoen een concert samen met, met Ander Winnen. Een eindejaarsconcert. Ook hier in het facultheater in de Rode Zaal. En uh, voilà, dan blijven we ook bezig met, met de concerten eigenlijk.